Drie uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. In Leeuwarden is de 24-jarige man geborgen... die gisteren bij de grote brand in het centrum om het leven kwam. Brandweermannen hadden nog geprobeerd hem te redden... maar ze moesten die poging staken omdat het te gevaarlijk werd. Eerder vandaag zijn de mensen die gedupeerd zijn door de brand... bijgebraad door Lokeren-burgemeester Eckhart en de brandweer. Vijf panden zijn verwoest, 15 winkels en woningen werden getroffen. De Libere Geschiedenisprijs is dit jaar gewonnen door Martin Bossenbroek voor zijn boek De Boerenoorlog. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 20.000 euro. De Boerenoorlog gaat over de strijd tussen de boeren in het zuiden van Afrika en de Britten eind 19e, begin 20e eeuw. De jury schrijft dat Bossenbroek er ogenschijnlijk moeiteloos in slaagt de lezer te verplaatsen naar een andere tijd. Bij de pont in Sprangkapelle in Noord-Brabant is een vrouw verdronken nadat de auto waarin ze zat de water was geraakt. Zij en haar dochter wisten nog uit de auto te komen, maar de moeder verdronk toen ze naar de kant probeerde te zwemmen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Jovanka Bros, de weduwe van de voormalige Joegoslavische president Tito, is overleden. Bros bracht het tot luitenant-kolonel in het leger, ondanks aanhoudende geruchten dat ze spioneerde voor de Sovjet-Unie. Dat was het land waarmee Tito eind jaren 40 brak om een onafhankelijke communistische koers te varen. De weduwe van Tito zal worden begraven naast haar echtgenoot in een tombe in een buitenwijk van Belgrado. Jovanka Bros was 89 jaar. Zangeres Anouk heeft opnieuw een concert afgezegd. Symfonica in Rosso in het Gelderdoom gaat vanavond niet door. De stemproblemen van Anouk blijken hardnekkiger dan gedacht, meldt de organisator. Het concert van aanstaande woensdag gaat vooralsnog wel door. Het weer vanuit het zuiden bewolking en buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het is vanmiddag 16 tot 19 graden. Morgen wolkenvelden, enige tijd regen, 15 tot 18 graden. Dinsdag geregeld zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. AMUB, verkeersinformatie, file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... 5 kilometer staat tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen door werkzaamheden... file tussen Knopend Benelux en Knopend Ketelplein van 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar 9 kilometer file... door werkzaamheden tussen Afrit Haarlem zuid en Knoopend Velsen. Daardoor file op de A22 Velsen richting Beverwijk... tussen Knopend Velsen en de Velze-tunnel.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Vanavond in Karo Brandpunt. Nooit werden in ons land zoveel automobilisten op de bon geslingerd als nu. Reportage over de boeteindustrie. En het duivelse dilemma van de late abortus. Dat en meer in Karo Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2.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 Duur langs de lijn Groningen PSV Andy. 0-0 slordig van beide kanten. Weinig nou, Aantal kansen gezien. Maar het is slordig Ook nu weer. Komt de bal voor het doel Zomaar bij de voeten van Hiarie. maar Of Ado jan Maar die schiet De bal half. Oh. dan gaat uh, Keeper Titel ook nog verschrikkelijk in de fout Maar ja het is naast zijn doel. Laat de bal Door zijn handen heen glippen. Hoekschop voor FC Groningen. Af en toe is het aandoenlijk om te zien Hoe beide ploegen ploeteren. Het maakt het Af en toe ook wel leuk. Zwolle Ado Ronald van der de Keer. Ja, ineens meer dan een half uur nog altijd 1-0. Door die goal van Sein Het had zomaar 2-0 kunnen zijn. Aanval van Zwolle die het eh, nou, best aardig was. Maar uiteindelijk wat eh, debutant. Die aan de rechterkant van het schrass opgebied de bal over de goal Iets te gehaast. Nu Nijland in kansrijke positie. Schiet op de voeten van de zwart. Maar eh, de vlag is omhoog voor uh, buitenspel. Zwolle is beter. De nummer 4 tegen de nummer 2 uit de hockeycompetitie. Kampong HGC. Tim Steens. Ruim een kwartier gespeeld, nog steeds 1-0 voor Kampong... dankzij die treffer van Roderick Weustoff, al zijn achtste treffer van dit seizoen... uit die tweede strafcorner voor Kampong. Maar ik moet zeggen, HGC wordt iets sterker... en zijn op zoek naar de gelijkmaker. En Robin Haas speelt de tennisfinale van het ATP-toernooi van Wenen... tegen Tommy Haas, Marcella Mesker. Eerste set voor de Duitser Haas met 6-3. Tweede set nu 3-2 voor Robin de Haas. Hij heeft een breekachterstand gerepareerd. Hij heeft de breekkans op de service van de Duitser. Het lukt net niet. Maar hij zit in ieder geval goed in de tweede set. Zojuist de drie gelijk geworden in deze tweede set. Van der Geer. Het is weer mak die de rol maakt voor Zwolle, de 2-0. Het is wel een juiste afspiegeling van datgene wat we hier op het veld zien. Het is eigenlijk Klieg die de bal het schapsopgebied inschept. Daar gaat de Ado van alles mis. Zo kippen Martijn de Zwart uit de goal waar dat helemaal niet nodig is. Er staat mak iets aan de rechterkant, draait in één keer en schiet die bal binnen. Mooie goal, 2-0 voor Zwolle tegen Ado. En die houtkamp, uh, dat uit complex van PSV. Nou, dat moet je toch tegen FC Groningen wel kunnen oplossen. Die krijgen zo lekker veel goals tegen altijd, joh. Ja, twintig al dit seizoen en uh, uh, ja, vandaag wil het niet lukken, maar het is ook wel heel magertjes uh, uh, wat PSV laat zien. Overigens uh, natuurlijk grote uh, titelkandidaat. Als ze winnen staan ze gewoon bovenaan. Twee punten los. Maar daarentegen mocht FC Groningen winnen. Die staan maar vier punten achter PSV. Dan komen ze op één punt van PSV. Dus zo dicht zit het allemaal bij elkaar. Maar ook Groningen speelt niet goed, hoor. Nu heeft het uh, balbezit via Magnasco en Manjasko gaat helemaal terug. Speelt de bal dan naar Michael Kieftenbelt. Die op het middenveld de voorkeur heeft gekregen boven Lindgren. En dan gaat de bal de diepte in naar Van der Velde. Ja, dat is geen spits. Dat is een heel aardige voetballer. Maar niet als spits zijnde. Kan een bal niet echt lekker aangespeeld krijgen en bij zich houden. En uh, zorgt dan ook voor veel te weinig gevaar tegen PSV. Dat echt heel matig speelt. Met name achterin zo slordig. We hebben wel nog een kans gezien van Depay. Eigenlijk de enige die zich er bovenuit uiteelt boven het maand. Uh, niveau van deze wedstrijd. Maar hij schoot op keeper Bizot. En overigens was ook Stijn Schaars uh, weer een keer geblesseerd. Dat gebeurt nogal vaak de laatste tijd. Uh, hij kon uh, en kan wel weer verder spelen. Maar Hiljemark is al hard aan het warm lopen om eventueel in te vallen in het team van Filip Koku. Nu een vrije trap. Genomen door de paai. Over de hele naar de rechterkant naar Brenet, Die ook een hele matige wedstrijd speelt uh, tot nu toe. Nu de bal wel naar voren geeft. En het valt me altijd op dat backs tegenwoordig wel aanvallend aardig kunnen voetballen. Maar verdedigend. En dat is toch een van de belangrijkste zaken. Uh, niet uit de voeten komen. Nu gaat Schaars weer in de fout. En dan gaat de bal naar Van der Velden. Die kan richting het doel gaan. Titon eruit. En Titon is op tijd. En schiet de bal via Van der Velden over de zijlijn. En dus mag PSV gaan gooien. Dit was een mogelijkheid voor FC Groningen. Maar weer kan de spits er niet van profiteren van de der Velden. Nu omdat Titon op tijd uit zijn doel kwam. En erger voorkwam voor PSV. Na 41 minuten. Nog altijd 0-0 bij FC Groningen tegen PSV. Het was alweer een tijdje geleden dat uh, Zwolle won, Augustus, uh, Ronald, die uh, overwinning is in Kan en Kruiken. Ja, als het gaat zoals het nu gaat. En we zitten inmiddels in een minuut veertig van deze wedstrijd. Dan heeft Zwolle niet veel te duchten van ADO deze middag. 2-0. Mooie combinatie. Klieg-Seimak. Het leverde de eerste goal op. En ook bij de tweede. Ja, het is eigenlijk gewoon het samenspel van deze twee. Komt de 3-0 eraan. Benson brandt van buitenspel. In het schrasomgebied moet het dan nog wel kappen en draaien. Om loon heen. Dat is net iets te veel van het goede. Maar Mak maakt beide goals voor Zwolle. Dat ja, wel dominant is. Maar ook niet heel goed. Het is gewoon eigenlijk een hele slechte wedstrijd. Maar nauwelijks iets te genieten valt. Uh, nu wel ADO met Alberg, maar dit is wat ADO eigenlijk de hele tijd overkomt. Wel eens balbezit hebben op het middenveld, maar dan of de verkeerde keuze maken of wel de juiste keuze... maar die heel onnauwkeurig uitvoeren. Ja, Zwolle uh, acteert een beetje als een, als een soort sluipmoordenaar. Loert daarop en uh, schakelt dan razendsnel om. En Net was het eigenlijk gewoon een bal van, uh, van Klieg vanaf uh, de middenlijn. Net iets eroverheen. Hij schepte hem het probeert in. De Zwart kwam de goal uit, dat was niet nodig. Zijn mak troefde eigenlijk van Harden af. En uh, vervolgens kopte hij hem één keer iets naar de rechterkant. En in één keer uh, in de draai meegenomen. Dat was een mooie goal van die middenvelder uh, van Pek Zwolle. Nu Kramer namens ADO in het uh, Zwolle strafschopgebied. Gebeurt niet heel vaak. Die Kramer speelt als centrumspits van Duinen aan de rechterkant. Maar Kramer schiet de bal uiteindelijk via Bejois niet in de goal. Levert Ado natuurlijk wel een corner op goede redding van Bejois op die inzet van, van Kramer. Wordt volgens mij nog enigszins verrichting veranderd door Broersen. Maar een goede redding van de Belgische doelman van Peck Zwolle die nu organiseert. Want Van Haarden staat klaar om de corner voor Ado te trappen vanaf de rechterkant van het veld. Natuurlijk Beugelsdijk is mee voorin, Bakker is daar. En alles wat een beetje lengte heeft en Kramer zelf ook. En die kopt nu op de vuisten van Bejois. Zo laat Ado toch twee keer van zich horen in korte tijd. Maar twee keer vindt het Bejois op de weg. Bejois die nog niet zo heel erg veel getest is. Ja, de zwart eigenlijk ook niet. Maar de twee keer dat hij zijn mak op zijn weg vond, moest hij het afleggen tegen de middenvelder van Peksvollen. 2-0 de voorsprong voor Peck in eigen huis. Als Kramer nog maar weer eens kopt op een voorzet, nu vanaf de rechterkant. Maar weer in de handen van Bejois. 2-0, we gaan richting de rust. De belangrijke en beslissende games van de tweede set komen eraan. Tussen Robin Haas en Tommy Haas. Marcella. Ja, het is de achtste game van de tweede set. Het is 4-3 voor Robin Haas. Het gaat op service. Tommy Haas serveert nu 40-30. Maar uh, het uh, is in ieder geval beter geworden, het spel. Het is uh, spannend. Wat wel opvalt is dat uh, de Duitser uh, niet heel veel moeite heeft met de service van Robin Haas. En dus daar valt uh, voor de Hagenaar niet zo heel veel uh, resultaat te behalen. Kijken of uh, Tommy Haas nu naar de vier gelijk gaat. De tweede service 40-30. Tweede service is goed. En de return die zit uh, naast de lijn van Robin Haas. En dus wordt het 4-gelijk. Geen breaks dus in de tweede set. De eerste set. 6-3 voor Tommy Haas. Dus het moet gebeuren voor de Nederlander. Kampong tegen HGC, nog altijd de eerste helft. Tim. Ja, HGC drukt wel op het doel van uh, Kampong, moet ik zeggen. Maar ja, uh, HGC heeft de pech dat Sander de Wijn, de international van Kampong, er weer bij is. Hij raakte vier maanden geleden geblesseerd tijdens de Hockey World League in Rotterdam aan zijn achterste kruisband. Hij heeft vier maanden moeten revalideren. Vorige week een voorzichtige rentree gemaakt tegen Tilburg. Hij scoorde zelfs ook toen uh, Sander de Wijn. Maar dat was niet zo moeilijk tegen Tilburg, een van de twee staartploegen in de hoofdklasse. Maar vandaag in de topper is hij er weer helemaal bij, uh, Sander de Wijn. En hij leidt zijn verdediging met verven, moet ik zeggen. Hoewel HGC wel af en toe een je krijgt zojuist een kansje van Phil Burrows, de Nieuw-Zeelander van HGC. Hij stond oog in oog met Bram Ouwendag, de stand-in van David Hart, de geblesseerde keeper van Kampong. Maar Burroughs pushde de bal wel door de benen van Ouwendag, maar die bal ging tegen de zijplank van het doel. Geen doelpunt dus en het blijft uh, zo 1-0 voor Kampong. Nu een blessure weer bij een HGC-speler. We hebben nog te gaan tot de rust, ik denk dikke 10 minuten. Kampong leidt nog steeds met 1-0, maar het wordt moeilijk. We gaan nog eens eventjes kijken bij Andy Houtkamp, vlak voor rust, groningen PSV. Met één minuut extra tijd die zo dadelijk over een paar seconden ingaat. Wel een vrije trap voor PSV. En de enige die zich uit het moras weet te ontworstelen. Memphis Depay staat achter de bal. De bal ligt op een meter of 25 van het doel van Bizot. Die nog even onder vuur werd genomen. Maar daarover zo dadelijk meer de vrije trap in de muur. En gaat over de zijlijn. Wat was dat met Bizot? Ja, weer slecht verdedigend werk nu van FC Groningen. Ronald van der Geer. Het gaat hard. Het is Fred Benson. En hier in de omschakeling. Als Adel druk zet op Zwolle. Daar ook nog wel een kans mee creëert. Voor Aaron Meijers. Die maar net voorlangs schiet. Uiteindelijk heeft De Haag de bal. Maar verliest het. En Zwolle raakt snel die bal naar voren. Richting Fred Benson. En die staat één ja, op één met Martijn de Zwart. Het is een beproefd recept. Het begint allemaal met Gaurier. Geen overtreding op hem. En ja, het is misschien niet verbazend. Maar het is weer Klieg. die aan de basis staat. Hij stuurt Bensel weg. Nu vanaf de linkerkant van het schatstofgebied. Het is 3-0. We gaan nogmaals richting de rust. Ik denk dat er nog wel een minuut of 5 bij komt. Annie, sorry. Annie aan. Ja. Ja, in Groningen is het rust. En nog even die uh, grote kans voor Toivonen. Toen de bal uh, door Wijnaldum slecht uitverdedigd werd. Die speelde hem zo in de voeten van uh, Toivonen. Maar een uitstekende redding van Bizot voorkwam ergen voor FC Groningen. En ondertussen heeft Blom voor de rust gefloten. Een hele matige eerste helft. Eindigt in 0-0 bij Groningen PSV. Herakles tegen NEC eindigde vanmiddag in 1-1. De ruststand daar was 0-1. Van Eyde maakte de eerste goal. Al, uh, vlak na het begin voor NEC. Een Streutker maakte de 1-1 vlak voor tijd. Jeroen Elshof praat na met de trainer van NEC, Anton Janssen. Ik kan me toch voorstellen dat ondanks de 11 tegen 10... je stiekem niet eens tevreden bent met een punt, toch? Nou, goed, uh, overal gezien uh, wel. Maar uh, er zijn, uh, er zijn toch, de hele wedstrijd heeft wel door mooie hoofd heen gesproken. Dat we, uh, de bal viel elke keer wel goed voor ons. Uh, behalve bij de, bij de, bij de counters. Daar hadden we misschien uh, wat, nog wat meer kunnen doen. Maar goed, we, we zijn een aantal keren prima weg, heel goed weggekomen. Door, door, door overigens een goed verdedigen en soms wat geluk. Dus je gaat dan wel even denken, nou goed, het, uh, we, gaan het, uh, we gaan het er doorheen slepen. En, nou, ik denk de ploeg ook een groot compliment verdient op de wijze. Zoals we 70 minuten met 10 man hebben gespeeld. Uh, had geknokt met z'n allen. En, uh, dus ja, dan hoop je eigenlijk dat je, dat je toch de eerste overwinning pakt. Nou ja, dat, dat de goal nog valt, is, is hartstikke jammer. Maar je had er wel een positief gevoel aan over. Nou, een punt. Dat is mooi. Er zit wel een, een negatief facet aan deze wedstrijd vast. Uh, Hemlein pakt twee keer geel. Je hebt het teruggezien. Wat vond je ervan? Ja, Hemlein is, uh, is een jongen ja, die moet je misschien wat, uh, wat meer meemaken op trainingen. En, uh, en wat beter kennen. Hij is een jongen met, met een groot temperament. En uh, dat is een kracht van hem. Um, maar hij is soms, in zijn, met name in zijn verdedigende acties, kan hij wel eens wat onbeholpen zijn. En nou, ik denk dat alle twee de gele kaarten daar een voorbeeld van waren. Uh, ja, want vond je nou twee terechte gele kaarten of niet dan? Ja goed, die eerste uh, leek me terecht. Die tweede, ja goed. Uh, omdat wij hem kennen, dan denk ik, ja hoe kan je nou zo eens een duel aan gaan? En uh, omdat er totaal geen opzet bij zit, ja. En omdat we hem kennen... Ja, dan, dan zou je zeggen nee. Dat, uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Uh, want, ja, goed, wij kennen hem. Maar uh, dat zal met, uh, met Brahma wat anders zijn, denk ik. Dus uh, ik kan me ook wel voorstellen dat hij hem geeft. Ga je met hem praten? Want uh, in de rust wil hij naar de scheidsrechter toe. Het gedrag wat hij dan uh, uh, tentoonspreidt. Ik kan me voorstellen dat je daar niet helemaal over te spreken bent. Nee, dat klopt. Dat klopt. Want uh, uh, hij, uh, hij moet daar gewoon wegblijven. Maar hij ziet ook meteen in dat het uh, is domheid van zijn actie. Uh, maar goed, ik ben niet geschermeerd van dergelijke acties. Slotfase eerste helft. Ronald van der Geer een riante voorsprong van Peck Zwolle op adem. En eigenlijk wel iets te riant. Nou ja, niet uh, dat ik het gun, uh, Zwolle misgun, maar dit is niet een uh, juiste afspiegeling van wat we de laatste 20 minuten hebben gezien. Alleen Zwolle is echt dodelijk in de omschakeling. En elke keer klieg aan de basis. Oh, nu uh, Ajante met een aardige beweging aan de linkerkant. Voorzet en dan de zwart. Net vooral Benson eventueel op slag van rust nog de vierde kan binnenkoppen. Nee, Zwolle is, uh, is uh, dodelijk in de omschakeling. Maar eigenlijk net na die tweede goal van uh, Mak kwam uh, Ado wat uit het wak. Kwam het in elk geval met een combinatie nog wel uh, een paar keer voor uh, de goal van uh, Bejois. Niet dat er dan heel goed wordt afgedrukt, maar uiteindelijk komt men daar een keer. En dat heeft wel heel lang geduurd. En juist in uh, die fase krijgt men dus de derde achter de oren. Ja, Zwolle probeert het nog één keer met... Uh, Mokotjo, balletje in de buurt van Nijland. Maar er zit Beugelsdijk ertussen. Nou, Beugelsdijk werd eigenlijk ook niets anders te doen dan de bal over de goal. Uh, eigen goal te schieten. De corner hoeft niet meer te worden genomen. Het is eigenlijk een zeer teleurstellende wedstrijd tot nu toe. Maar de stand ja, doet anders vermoeden. Want twee goals van Saimak en één van Benson. Zwolle zit eigenlijk bij rust alle tegen ADO Den Haag. Ik zou bijna zeggen, waren we alle wedstrijden maar zo teleurstellend dan. 3-0. <laughs> Het is 0-0 bij Groningen tegen PSV. En er wordt ook één wedstrijd gespeeld in de eerste divisie. Achilles 29 tegen Willem 2 staat 1-1. Altijd top 1 langs de lijn. Williams. Marcella Mesker, Haas tegen Haas. Ja, het is setpoint voor Robin Haas en hij pakt hem. Het is uh, ongelooflijk een uh, prachtige topspinlop op uh, het punt 30-40 uh, van de service van Tommy Haas. En hij pakt die tweede set en dat is knap hoor, want hij staat helemaal niet zo lekker te spelen. Het is geen zinderend gevecht, maar dat kan het nu wel gaan worden, want hij wint die tweede set tikje verrassend met uh, 6-4. Maar uh, ja, soms gaat het tegen de verhouding in. Dat zagen we al bij Ado en Pek Zwolle. En zo wint ook Robin in die tweede set. Komt dus terug van een break-achterstand. Overleefde in zijn vorige service game op hele knappe wijze twee breakpoints. Eentje zelfs op een uh, prachtige manier. Uit balans, achterovervallend, een smash wegpoetsen op breakpoint tegen. Ja, dat is misschien wel het beslissende punt geweest uit deze tweede set. Maar ja, belangrijker, hij staat nu weer helemaal gelijk... De derde set gaat beginnen. Robin Haas tegen Tommy Haas. En uh, Hij heeft nog alle kans. Het is mooi. De Nederlandse kampioenschappen judo in Rotterdam. Matthijs, jij hebt nieuwe kampioenen. Verrassende namen of grote namen? Uh, eigenlijk uh, beide. Ja. Oh. Ja, nou ja. Kan ja. dat ook? Ja, zou je kunnen? ja dat kan. Dat kan. Uh, het is namelijk zo dat we zojuist hebben afgerond hier de, de categorie onder de 100 kilo. En uh, daarin is Berend Roorda toch zeker een hele grote naam. Maar ja, er staat er nog eentje boven hem. En die, uh, ja, die heet Henk Grol. Ja, nou ja, goed, dan, uh, ja, dan moet je het al... Uh, dan ben je al snel een, uh, een uh, wat minder bekende naam. Maar hij, uh, ja, Grol is hier niet vandaag. En Ber, uh, Berend Roorda deed zijn, uh, ja, zijn nummer twee positie eraan hoor. Hij werd uh, keurig Nederlands kampioen hier. Uh, niet heel erg overtuigend in die finale. Tegen Timo Lesterhuis. Een uh, talent in opkomst, 21 jaar oud. Ja, het was uh, een beetje een saaie finale. En eigenlijk pas in de laatste 15 seconden besliste Roorda de partij in zijn voordeel en uh, hij scoorde een Wazari. En dus was de titel voor hem. Daarvoor hebben we gekeken naar de dames tot 78 kilogram. Dat is de klasse van Marinde Verkerk. Die is er niet. Uh, wie er wel is, is Iris Lemme. Zij kwam uit in augustus op het WK in diezelfde klasse. Maar ja, wist daar niet echt uh, te presteren. Uh, ja, zij is bij afwezigheid van Verkerk onze nummer 1. Maar... Uh, toch niet, want uh, zij werd verslagen door Guusje Steenhuis. En uh, dat is wel een verrassing, die is 20 jaar oud en een uh, enorm talent. En zij kwam dus uit in die finale in plaats van Iris Lemmen tegen Martine Demkes. En dat was Klet Klamber, Steenhuis, een Nederlands kampioen. En uh, dat maakt dat we nog één categorie te gaan hebben die is zojuist begonnen. We zijn hier aan het kijken naar de partijen om het brons... En dat is een bijzonder fenomeen, want links van mij op mat nummer 2 staat Grim Vuistus En die judoont nu zijn aller, aller, allerlaatste partij. En dat mag hij dus doen voor een bronzen plek. Dat betekent dus dat hij niet voor goud gaat. Wie wel dan? Uh, ja, dat is een hele goede. <laughs> de wat minder ja, in... grote namen. Uh, zo, nou ja, dat zijn inderdaad wat minder grote namen dat krijgen. Dat zijn Pascal Schermberg en Tobias Mol. Uh, ja, zij gaan het hierna inderdaad opnemen uh, in, in die partij uh, om, uh, om het goud. Ja, het is een, überhaupt een uh, wat karige klas hoor. Ik bedoel, we nemen nu afscheid van Grim -Vuizjes. Roy Meijer zou eigenlijk de gedoodverfde opvolger moeten zijn. Maar ook die verloor eerder vandaag. Die staat hier op de andere mat om het brons te vechten. Dus ja, in die klas valt het echt allemaal wat tegen van Vandaar, dat, uh, vandaar mijn aarzeling over de namen. Ja, en dat Vuijsters onder de strijd om het bron staat... heeft ook te maken met zijn blessure? Of is hij gewoon niet zo goed meer? Nee, nee, nee. Hij, hij heeft eerlijk toegegeven dat zijn voorbereidingen naar dit toernooi uh, matig was. Hij zegt, dit is echt een afscheidstoernooi en ik wil echt wel het maximale eruit halen... maar ik heb niet meer alles op alles gezet in de aanloop naar dit toernooi. Ik ben uh, nog nooit zo ontspannen geweest als nu... terwijl nu Roy Meijer zijn tegenstander op de rug gooit en dus brons wint. Uh, maar Vijsters, uh, die heeft nu zijn uh, ...tegenstander in de houtgreep en nu zijn er 20 seconden voorbij, 15 seconden voorbij. En dus, ja dat is mooi hoor, dat is hem gegund. Dus wint Grim Vuis dus in zijn allerlaatste partij toch nog eremetaal hier op het Nederlands kampioenschap. Hij wint brons en neemt dus met opgeheven hoofd afscheid van de Jurensport. Een paar weken geleden werd Marianne Vos nog wereldkampioen wielrennen op de weg. Maar ze is nu alweer helemaal klaar voor de winter. Vandaag stond ze aan de start van de wereldbekerwedstrijd Veldrijden in Valkenburg. En zoals bijna altijd won Vos met overmacht. Ik voelde me van tevoren goed en ik wist wel dat het op uh, zou liggen. Maar ja, dan moet het toch nog maar weer lukken. En ik was eigenlijk vanuit de start meteen goed weg. En uh, nou ja, ik kwam in een, in een bocht, kwam ik, uh, volgens mij was het uh, Helen Wyman onderdoor. Toen reed ik op kop. Ja, en op dit rondje kun je het beste gewoon met je eigen lijnen blijven rijden. En ik uh, kreeg meteen een gaatje. En nou ja, dan is het uh, doorgaan en niet meer omkijken. Je hebt de rest niet meer gezien? Of eigenlijk ze hebben jou niet meer gezien? Nee, ja, natuurlijk kun je op dit parcours nog wel een beetje in de gaten houden waar de rest rijdt. En dat is wel fijn, want dat geeft natuurlijk wel vertrouwen als je uitloopt eigenlijk vanaf het begin en uh, dat ze niet meer dichterbij komen. En uh, ja, dan is het vooral op blijven letten en zelf geen fouten maken. Ja, dan ziet het er allemaal heel simpel uit, maar je zegt ook het is een heel zwaar parcours. Uh, ging het echt zo makkelijk? Hoe zwaar was het? Nee, dit gaat sowieso niet makkelijker. Dit is bij het verkennen is het al zwaar, want je moet... Uh, om rond te komen ja, moet je toch elke keer die, die helling op en af. De Kouwberg uh, een klein stukje naar beneden en steeds weer een sprintje trekken naar boven. En dat is hoe dan ook zwaar of dat je nou hard of langzaam rijdt. Dus in de, in de koers ook. Je kunt wel proberen te temporiseren, maar je kunt het beste gewoon maar doorrijden. Ja, en eigenlijk komt het jou dus wel goed uit. Dat, dat, dat zware parcours, grotere verschillen en dus oppermachtiger vos. Nou ja, als je je goed voelt, dan is het wel fijn als het een selectieve zwaarbekoer is. Ja, dan kun je makkelijker het verschil maken. En dat, dat, dat bleek vandaag wel. Uh, dus ik ben heel blij met hoe ik er, hoe ik er nu voor sta en hoe ik mijn vorm heb kunnen vasthouden vanaf het weg eigenlijk. Dan heb je die voorsprong. Daarachter rijden dan de vrouw nog wel om de ereplaatsen. Zij hebben dus echt iets om voor te rijden. Jij weet al dat je gewonnen koers rijdt. Ja. En toch wordt die voorsprong alleen maar groter. En zien, zien we je ook nog even aanzetten... als je hier de laatste keer doorkomt op, op de finish. Uh, waar komt dat dan vandaan? Waarom nog? Nou ja, vooral om, om echt wel geconcentreerd te blijven. Als ik, uh, je mag niet verslappen, want dan ja, er kan zo van alles gebeuren. Je kunt een keer vallen, je kunt pech krijgen. En Ik wilde eigenlijk gewoon een vlakke race rijden. En dat is volgens mij redelijk gelukt. Marianne Vos in gesprek met Jan-Kees van der Kun. Het is rust bij het hockey tussen Kampong en HGC. Het staat daar 1-0. Boksen. Peter Mullenberg heeft moeizaam de derde ronde bereikt... bij de WK-boksen in Almaty in Kazachstan. De 25-jarige Mullenberg won in het halfzwaargewicht na een stroeve start alsnog van Arslanbek Archilov uit Turkmenistan. Van wie? Arslanbek Archilov. Onthoud jij die naam? Ja, zijn heel onstuimige bokser schijnt dat te zijn. Mm -hmm. Biljarten dan. Dick Jaspers is er niet in geslaagd om de finale van het wereldkampioenschap drie banden te bereiken. Jaspers verloor in Antwerpen in de halve eindstrijd van de Griek Filippos Casido Costas. Het werd 40 tegen 35. En de Belg Frederik Caudron, ja, die voelde ik komen. Gert Klux zit naast me, die gaat het zo nog een keer uitspreken. Uh, Caudron won in de andere halve finale van een Colombiaan, Alexander Salazar. Dit is Radio 1.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 De Libris Geschiedenisprijs is dit jaar gewonnen door Martin Bossenbroek... voor zijn boek De Boerenoorlog. Het gaat over de strijd tussen de boeren en de Britten... in het zuiden van Afrika, eind 19e, begin 20e eeuw. De jury schrijft dat Bossenbroek er waarschijnlijk moeiteloos in slaagt... de lezer te verplaatsen naar een andere tijd. Jovanka Bros, de weduwe van de voormalige Joegoslavische president Tito... is overleden. Bros bracht het tot luitenant kolonel in het leger... ondanks aanhoudende geruchten dat ze spioneerde voor de Sovjet-Unie... Dat was het land waarmee Tito eind jaren 40 brak... om een onafhankelijke communistische koers te varen. Jovan Cabros was 89 jaar. En dat zijn de hoofdpunten. ANBB verkeersinformatie met files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat Knopen, Diemen en Muiden 2 kilometer file. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen... voor knoop het Ketelplein door werkzaamheden 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knoop het Veelzen... Door werkzaamheden aan de Wijkertunnel 5 kilometer file, een wachttijd van een half uur. En de omrijroute is via de A22 tussen Knoop het Velzen en de Velze-tunnel 2 kilometer ook daar. A27 Utrecht richting Breda, door werkzaamheden bij Knopend Gorkum 2 kilometer file. En door werkzaamheden op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, staat tussen Arnemuiden en Heinkensand 4 kilometer file. Radio 1, NOS langs de lijn. Balletje rolt weer in Groningen bijvoorbeeld Groningen PSV en die al ruim een minuut en geen wissels aan beide kanten. en Het is maar de vraag of uh, de heren uit Groningen de heren uit Eindhoven kunnen tegenhouden. Want we hebben toch een paar kansen gezien voor PSV. Die hebben ze wel laten liggen. De paai onder andere een paar en ook Toyfone een hele grote. Maar nog altijd 0-0 ook in de tweede helft. En nu halverwege de helft van PSV is er een vrije trap voor FC Groningen. En Thierry staat klaar om die uh, vrije trap te nemen. Om uh, eens even kijken wie er allemaal mee naar voren gaat. Nou, Natuurlijk gaat daar ook uh, Bottengien mee. Voren. Die was in de eerste helft voor FC Groningen een keer gevaarlijk. En eigenlijk was dat de enige echte grote kans voor de FC... In de eerste helft. Nu staat Thierry uh, bij die vrije trap. Neemt hem ook. Schiet hem hard in. Oh, dat is nog een lastige bal. Uh, ja, hij schiet hem eigenlijk een beetje blind richting het doel van uh, Titon. Maar die heeft een hele slechte dag vandaag. En uh, op het allerlaatste moment duikt hij nog naar de hoek. En kan hij de bal wegtikken ten koste van een corner voor FC Groningen. Corner vanaf de uh, rechterkant met het linkerbeen van uh, Thierry. Daar komt die bal voor het doel richting die tweede paal. En dan heeft Titon wel de bal in één keer te pakken. En zo hebben we weer een aardige beginfase. Van een hele matige wedstrijd. Maar als allebei de ploegen zo slecht zijn. Dan is het soms nog wel leuk om naar te kijken. Ook een grote kans nu voor PSV als Bakali uh, de bal heeft. En Bakali op de rand van het strafschapgebied. En meegeeft maar buitenspel. Meters buitenspel van de meegelopen Brenet. Uh, nee het is niet uh, Brenet, Het is Willems die meegelopen is. De andere bek die staat uh, buitenspel. Dus geen probleem voor FC Groningen. Na 47 en een halve minuut spelen. Nog altijd 0-0. De beslissende derde set in de tennisfinale van Wenen. Marcella. Het staat uh, één gelijk uh, in deze derde set. Maar je ziet uh, qua lichaamstaal wel wat uh, positieve verbeteringen bij Robin Hazen. Wint zijn uh, servicepunten ook wat makkelijker. Je ziet dan ook weer het tegendeel bij uh, Tommy Haas. Maakt uh, wat foutjes op dit moment. Dus momentum ligt echt bij de Nederlander. Hij is begonnen met de service, dus dat is altijd een voordeel. Als hij zijn service games kan houden, komt hij steeds dat ene gameje voor. En dat is dan toch een tikje lekkerder tennissen in de derde set. Eén gelijk dus in die beslissende set. We hadden nog één kampioen te goed bij de Nederlandse kampioenschappen judo in Rotterdam, Matthijs. Tobias Mol, dat is de winnaar van de zwaarste mannen, de mastodonten. Hij wint uh, op een imposante manier van Pascal Schermberg. En dat was de heersend landskampioen die van vorig jaar. En uh, aanvankelijk ja, leek het ook wel in het voordeel van Scherrenberg uh, te gaan zijn, die partij. Maar ineens was daar een spectaculaire schoudertechniek van Tobias Mol. Dat ging zo onwaarschijnlijk hard. En je kunt je voorstellen met, met die gewichten. Ja, dat, dat dreunt. Nou, je, je kon het bijna voelen. Zeg maar. Hij kreeg het publiek op de banken. Het was een spectaculaire. Gezicht. Hij wint. Hij wordt Nederlands kampioen. We hebben zojuist uh, naar die huldiging daarvan gekeken. Die mannen zijn vertrokken. Allemaal op 1 na naar Andy, want daar is gescoord. Door FC Groningen. Het is niet te geloven. Men stond te kijken, te pitten bij PSV. En het is Kostic die de bal aangespeeld krijgt. Uitstekend aangespeeld door Thierry. Kan hij anders zeggen. En hem onder Titon doorschuift. En wat ging eraan vooraf? Want het was een heel belangrijk moment. Beetje onoplettendheid in de eh, verdediging van FC Groningen. De Pai kreeg de bal. Schoot hem uitstekend in. Maar een geweldige redding van Biesop. En in de tegenaanval is het FC Groningen. Dat scoort via de 1-0 dus voor FC Groningen tegen PSV. En Matthijs, hoe is met judo? Ja, ik was aan het vertellen dat uh, daar de mannen inmiddels van het podium zijn verdwenen. Allemaal op 1 na, want Grim die staat er nog met een grote glimlach. Hij heeft zojuist die bronzen plak om zijn nek gehangen gekregen. Voor hem zit de carrière, zijn carrière, imposante carrière toch wel, zit erop. En hij wordt nu in het zonnetje gezet. We nemen afscheid van Grimvuisters en ook van dit enka. Groningen PSV 1-0. Wat lopen ze te knoeien, die PSV'ers, zich? Ongelooflijk, Hugo. En dat uh, moet dan kampioen worden. Maar ja, dat zie je wel in... Uh... Bij meer wedstrijden, ook van de zogenaamde toppers. Ik denk aan Feyenoord gisteren tegen Go Ahead. En dan nu het probleem voor PSV 1-0 achter door de doelpunt van Filip Kostic. En dat is een uh, goede voetballer, maar ik denk dat het daar niet bij blijft. Hoor. Want de, beide verdedigingen zijn dermate zwak dat er wel meer doelpunten moeten volgen. Want het was al een wonder dat het 0-0 bij Rus was. Maar nu is Groningen weer weg, weer met Kostic. En meegelopen is uh, Wijnaldum. Die wordt even aangetikt door Bruma. Bruma moet uitkijken. Die, ja, dan dat zegt Blom, als ik er niet voor fluit, dan is het een inworp voor P.V. Maar Bruma moet uitkijken, die heeft al een gele kaart uit de eerste helft. En uh, als hij een, uh, een zware overtreding maakt uh, of uh, gaat praten. Dat heeft hij ook al gedaan. Dan uh, is het uh, gebeurd voor de verdediger. En ze zit al niet zo sterk in de verdedigers. Met uh, Kiek die bijvoorbeeld uh, nog altijd geblesseerd is. En nu is Groningen weer weg van de Velde. Oh, wel een goede redding zeg van uh, Titon. Niet al te moeilijk ingeschoten door van der Velde. Maar toch is het een goede redding van Titon. Eindelijk een keer dat uh, uh, Titon zich wel kan onderscheiden. Nadat er weer balverlies was van PSV. Nu gaat uh, Brunet weg. Maar maar Brenet raakt de bal weer kwijt. En dan is Kost iets aan de linkerkant weg. Het is een goede run van FC Groningen. Brengt de bal terug. Moet er geschoten worden door Ado Jan, Maar die doet het veel te lang. En die probeert nog een man uit te kappen. Die had eigenlijk in één keer moeten schieten op de rand van het strafschopgebied. Doet hij niet. En nu komt de bal bij Titon terecht. Maar het is duidelijk. Zeker in deze periode. PSV heeft het moeilijk tegen FC Groningen. En zeker niet al eerder. De tijd dat de ploegen met angst en beven naar Groningen kwamen. Die lijken weer terug. Want Groningen is thuis nog ongeslagen dit seizoen. En volgens nog lijkt dat zo te blijven. Maar lijken is heel wat anders dan de werkelijkheid. Want nu is de paai weer weg, wordt opgevangen, geen overtreding. En dus gaat Groningen weer vandoor. Nog even meenemen als van de velden de diepte in wordt gestuurd. Maar Bruma is sneller. 1-0. PSV staat achter tegen FC Groningen. Zwolle leidt met 3-0 tegen Adel. En ja, wat wij in de studio uh, eigenlijk willen weten is... hoe doen ze het op kunstgras, die uh, Hagenaars? Niet zo best, denk ik, hè? <laughs> nee, als dit een generale is voor volgende week... Als Ado voor het eerst op het eigen kunstgas moet gaan spelen tegen Twente, dan... Uh... Nee, dan is dat geen goede generale, maar vaak is slechte generale goede uitvoering. Dus dan moet alles maar op volgende week, want je kunt ook niet zeggen dat na een 3-0 ruststand en inmiddels vier minuten voetbal in de tweede helft Den Haag enige tekenen van herstel toont. Nee, sterker nog, Zwolle is heel dicht bij de vierde treffer geweest, misschien nog wel dicht bij Seimak, die ontzettend veel vrijheid genoot. Net iets voor het gras op gebied van ADO Den Haag ook gewoon mocht schieten met het linkerbeen, terwijl we allemaal weten dat hij stijf links is, maar dat uiteindelijk deed in de handen van de zwart aanval over de linkerkant leverde. Een kans op bijna voor Benson die er niet bij komt bij de tweede paal. Oftewel het is zwollen, uh, zwollen Zwolle en nog eens zwollen en uh, ADO is vandaag figurant. ...op dit feestje, want dat is het wel een beetje voor Zwolle. Vandaag 600 extra plaatsen in gebruik genomen. Engelse geïntegreerde in de turbine dugouts. Dus dat is allemaal nieuw, moet alleen nog een dak op. Dan is het klaar. Dus er zitten weer extra mensen in het Dijsseldelta delta stadion Ja, die, die genieten vooral van de stand. Want het is allemaal niet zo oogstredend hoor, wat Zwolle laat zien. Maar het is zo veel beter dan ADO Den Haag... ...dat ja, de wedstrijd eigenlijk van elke spanning is beroofd. Ik denk nou, misschien dat Stijn nog zegt... ...jongens, het is 0-0, we beginnen gewoon weer opnieuw. Maar dat is niet helemaal het geval. Geert, nu... Bel. Namens Ado op de helft van Zwolle draait en keert. En uiteindelijk komt hij Nijland tegen. En via de aanvallen van Zwolle gaat de bal over de zijlijn. En mag Ado via die Deense middenvelder weer gooien. Het gaat terug naar Tommy Beugelsdijk. Die in de breedte naar Bakker, de debutant. Lekker debuteren is dat. Want drie goals achter de orde. En we moeten nog wel even. Meijers, linkerkant. Gaudier die net geel kreeg voor een overtreding op Mokotjo Nou, Ado probeert het wel met Gaudier Dit is een aardige beweging. Komt nu van links naar binnen. Ja, dan moet hij de bal richting Kramer steken. Maar dat is Ado niet gegeven. Het uh, juist en nauwkeurig uitvoeren van steekballen en aanvallen. Nou, nu uh, verovert Bakker de bal op het middenveld. Geeft hij van Duiden de gelegenheid om. Uh... Om te schieten, maar ineens was de lijn weg. Straks meer Ronald van der Geer. Eerst maar de ruststanden bij het hockey. Bloemendaal tegen Hully staat in de hoofdklasse 3-0. Den Bosch Oranje Zwart is 1-3. Amsterdam Tilburg 0-1. Laren Pinocquet staat 0-3. En koploper Rotterdam staat met 4-0 voor thuis bij Rust tegen Schaarweide. Kampong tegen HGC. Dat was bij Rust 1-0. Nu de tweede helft. Tim Steens. Nog steeds 1-0 voor Kampong maar, uh, en drie minuten gespeeld in die tweede helft. Maar als je de eerste helft even terugkijkt, dan heeft HGC uh, heel veel balbezit gehad... en uh, veel meer op de helft van Kampong gespeeld dan andersom. Maar Kampong staat wel met 1-0 voor en dat komt door die strafcorner van Roderick Weusthof. Hij uh, benutte de tweede strafcorner van Kampong. HGC nog geen enkele corner gekregen, wel een aantal keren uh, vrij voor keeper Oudendag... de vervanger van uh, de geblesseerde David Hart, maar gewoon niet ruzichtloos in het afmaken. En dat gaat ze misschien nog opbreken, HGC, want het zou betekenen dat ze... David deze wedstrijd zouden gaan verliezen. En dat zou de eerste keer zijn deze competitie. Want ze hebben nog geen wedstrijd verloren dit seizoen. Nu gaan we even kijken. Het is balbezit voor Kampong. En Sander de Wijn gaat die bal nemen. Sander de Wijn. Hij is weer terug. Ik zei het al. In de ploeg van Kampong. En ja, laat zien wat een klasse speler het is. Want zowel aanvallend als verdedigend staat hij zijn mannetje. Verdedigend zeker. Want ze komen er gewoon niet voorbij. Hij is echt waanzinnig goed in de 1-1 duels. En nu misschien de kans van Kampong. Quiereijn Kaspers met de backhand. Maar goed gered door keeper Sam van de Ven. Kampen probeert die voorsprong uit te bouwen, terwijl HGC naastig op zoek is naar de gelijkmaker. Robin Haasen tegen Tommy Haas, derde en beslissende set, Marcella. Ja, een, een hazen die wel met vertrouwen speelt, hoor. Ja, terecht ook na die tweede setwinst. Hij leidt nu in de derde set met 3-2. Zonder problemen komt hij zijn eigen service door. Dus ja, kan steeds die druk neerleggen bij zijn tegenstander... die nu op het punt staat aan die zesde game te gaan beginnen. En ja, wat heel erg positief is, is toch de, de werkhouding van hazen. De inzet in deze wedstrijd. Blijft zwoegen, blijft lopen. Gaat niet allemaal even goed op ieder moment wat wisselvallig. Maar hij heeft heel langzaam zijn niveau wat omhoog gekregen. En met name zijn service games. Krijgt wat vaker zijn eerste service in. Weet er ook wat directer uit te scoren. Ja, en dat zie je dan in het wedstrijdresultaat. Nee, nee, nee, nee. Pakt hier ook het uh, eerste punt op de service van Tommy Haas. En uh, ja, over het algemeen zou je zeggen. Het momentum ligt nog steeds. Een tikje bij Robin Haas. Maar goed, laten we ons niet verkijken op die Tommy Haas. 35 jaar wellicht. Maar toch uh, voormalig nummer 2 van de wereld. Heeft al... Uh, 14 titels in zijn carrière gewonnen. Staat nu in zijn 27e finale. En we gaan naar Ronald. 4-0. Fred Benson is de maker. En de aangever is Klieg. Vierde assist voor de pol in dienst van Peck Zwolle. Adel kreeg een grote kans via Geert. Zet ook wel wat druk op het Zwolse doel. Maar uiteindelijk, ja, Leer Zwolle, een spaarzaam momentje. Klieg vlak voor het strafstofgebied. Mooie steekbal. Benson, linkerkant weggelopen en naar binnen gesneden. En zo zet Benson, staat Benson één op één met de Zwart en rond die doeltreffend af zijn tweede goal. De vierde voor Zwolle. 4-0 na 54 minuten tegen Adem. 1988, Fleetwood Mac met Everywhere. Gaat PSV dure punten verspelen in het hoge noorden, Andy? Het zou zomaar kunnen, want Bizot is werkelijk opdreef. Dat wil je niet weten. De keeper van Groningen en ook Groningen zelf. Nu weer in de aanval via de linkerkant. En wat speelt PSV? Matig ook nu weer achterin. Heel veel gevaar bij Hendricks. En dan wordt er wel een overtreding geconstateerd van Adorjan. Maar toch... PSV is PSV niet zoals het hoort te spelen als een uh, groot kampioenskandidaat. Ardo Jan mag meteen naar de kant. En hij wordt vervangen door het grote talent... ...door Richairo Zivkovic. En ik ben heel benieuwd wat deze jongen ook tegen PSV kan. Omdat de verdediging van PSV zo kwakkelt op dit moment. Zo matig speelt en heel slordig ook. En deze Zivkovic is echt echte spits zo'n goudhaartje. En ik ben heel benieuwd of hij... PSV de next af kan geven, maar PSV is zeker nog niet uit de wedstrijd hoor. Want hebben natuurlijk goede voetballers met uh, de paai. die uh, nog altijd uh, heel redelijk speelt daarvoor uh, in, maar het ook in zijn eentje niet kan bolwerken. De enige echte dissonant is ex groninger speler Matas, die weinig heeft uh, kunnen laten zien. Hilliammark is gekomen voor Schaars, paast de bal op Matas, maar Matas raakt de bal al meteen weer kwijt. En Matas heeft werkelijk nog geen bal fatsoenlijk kunnen raken als pit zijnde. Krijgt ook niet al te veel ballen, maar toch, uh, bal bezit nu voor Sherry. Sherry op de helft van PSV speelt de bal. ...naar de buitenkant waar Van der Velde nu op zijn plek staat... ...waar die hoort te staan als rechter Spits. En uh, met moeite van de bal af wordt gezet door Willems. De bal gaat over de zijlijn. inworp voor FC Groningen. En zo is het wel een hele leuke wedstrijd geworden in de Groene Kathedraal. Want uh, het publiek staat er natuurlijk volop achter... ...en weet dat hier wel eens een uh, grote verrassing zou kunnen komen. Want uh, Groningen kan op één punt komen van PSV. Nu 14 punten, dan 17 punten. En dan zou PSV op 18 blijven staan. Eén punt achter koploper Twente... Maar zover is het nog niet, want we zitten in de 62e minuut. En eh, Groningen heeft dan wel balbezit. En ook nog de voorsprong. 1-0 tegen PSV. Marcel Meske, Robin Haasen had het momentum, zei je. Maar hij stond nog niet voor de derde set. Inmiddels wel? Ja, nu wel hoor. Het is 4-2 voor Robin Haasen. Zojuist door de service van Tommy Haas gegaan. Die toch wel wat wisselvallig speelt. Maar ja, nu weer is het 0-30 op de service van Robin. Dus zo golven de kansen over en weer. Ja, ik zei al eerder, het is nog geen zinderend gevecht... maar dat kan het misschien nu wel gaan worden. Je ziet vaak, de een speelt goed en dan de ander niet. Maar ze spelen niet goed op hetzelfde moment. Ja, en dan krijg je niet altijd die superrallies... die je soms zo graag ziet in een wedstrijd. Maar Haase speelt goed, speelt heel solide in uh, deze derde set. Uh, mentaal, ik zei het al, uh, ziet het er goed uit. Beweegt goed, fysiek lijkt het allemaal in orde. Is natuurlijk in zijn carrière ook wel eens anders geweest. Maar nu krijgt uh, uh, Tommy Haas uh, zijn breekkansen... Om die breekachterstand te repareren. Het is 0-40. Ja, dan heeft hij er drie op rij. En uh, grote kans dat het dus uh, 4-3 gaat worden. Uh, Tommy Haas, die gisteren in de halve finale een hele zware wedstrijd had. Tiebreak derde set won die van de Tjech Rosol. En terwijl Robin Haas twee sets nodig had tegen de Fransman Tsonga. Eerste breakpoint. Wordt hij weggewerkt? Ja, die wordt weggewerkt. De servicevolleypont van Robin Haas. Volley is goed en de pasing van Tommy Haas gaat uit. Tommy Haas, de veertiende e 30-plusser dit jaar. die een toernooi heeft gewonnen. Als je nagaat dat er dit jaar bij de top 100. al ruim 25 spelers zitten. die 30 jaar en ouder zijn. je ziet dus die leeftijd steeds verder omhoog gaan. Goeie service hier van Robin Haas. Hij werkt ook het tweede breakpoint weg. Ik zei het al, die service is beter gaan lopen. Van rond de 50% naar boven de 60%. Je wint hier het tweede breakpoint. Maar nog steeds 30, 40. Kan hij ook dat derde breakpoint wegpoetsen? Dan gaan we. De eerste service komt eraan, is goed, maar uh, raakt het net. Hazen, die uh, van uh, schoenenmerk is gewisseld. Ja, ik noem dat maar eens, omdat uh, ja, wisselen van schoenen en van rackets... dat doen tennissers niet graag. Dat is toch iets wat uh, heel belangrijk is uh, voor je spel. Je hebt een gevoel met je racket. Die schoenen moeten goed zitten voor uh, de voeten, anders krijg je blessures. Maar toch heeft Hazen dat uh, gedaan. En, uh, we krijgen een uh, challenge hier challenge die Tommy Haas in de vorige game duur kwam te staan. Hij stond toen op breakpoint tegen. Dacht dat hij een e-serveerde. Ook Haas liep toen al naar dat juicepunt toe. Maar die bal die bleek uit te zijn. En deze van Robin Haas ook net uit. Dus op breakpoint moet hij toch nog een tweede service gaan slaan. Hazen deed dat in die vorige game. Was een beetje boos daarom. En die miste toen die volgende bal. En toen kwam die break van Hazen. Nu, ja, nu een dubbele fout van Robin Hazen. Dus een break. De re-break kunnen we zeggen voor Tommy Haas. Het wordt uh, 4-3. De voorsprong is er nog wel voor de Nederlander. Maar uh, Tommy Haas in ieder geval Ronald weer terug Geer. in de derde set. Hallo. Ronald van der Geer. Dan uh, gaan wij niet naar Ronald van der Geer. De lijn lichten we even uit. Hockey dan. Tim Steens. Ja, het is spannend geworden hier, moet ik zeggen. Het uh, is 2-1 voor Kampong. Het werd 1-1. De verdiende gelijkmaker voor HGC, moet ik zeggen. Gezien de veldverhouding, het was Phil Burroughs. De Nieuw-Zeelander van HGC. Die een schitterende aanval van HGC afronden. Ging via 4-5 schijven. Kwam de bal terecht bij Floris van der Linde op de kop van de cirkel. Hij schoot niet zelf, maar schoof hem rechtsaf naar Phil Burroughs. En die schoot in de lange hoek. Passeerde keeper Auwendag, die daar kansloos was op dat schot van Burroughs. En zo was het 1-1. Maar het is inmiddels 2-1 geworden. Want de vijfde strafcorner voor Kampong. Werd benut door Martijn Haviga. Niet door Roderick Weusdorf. Maar dit keer was het Martijn Haviga. Hij kwam over van Laren. Heeft een goede strafcorner. Liet dat zien. Passeerde keeper Sam van de Ven in de korte hoek. En zo is 2-1 voor Kampong. Hebben we gespeeld een kwartier in de tweede helft. Ronald van de Geer, De verbinding is hersteld, hè? Ja, gelukkig maar. En dan kan ik vertellen dat Geert degene was. Of Gert de Deense middenvelder. Van Ado, die de bal kreeg, randstafs op gebied. En met een geplaatst schot uiteindelijk dan een keer een haast doelpunt maakt. Daar hebben we 61 minuten op moeten wachten. 4-1 is nu de tussenstand. Dat is overigens wel een handelsmerk voor hem aan het worden. Want hij schoot twee weken geleden tegen Vitesse. Op deze manier ook de winnende binnen Toen op de Akkers in Den Haag. Hij kan dus wel wat. Nou ja goed, of het, het wedstrijdbeeld echt gaat veranderen. Dat is nog maar de vraag. Want Zwolle, het, ja, het heeft inmiddels een tandje lager geschakeld. En dat geeft Ado dan ook wel de gelegenheid om in de buurt te komen van de golf van Bejois. Die dus uh, moest toezien hoe uh, er een doelpunt wordt gemaakt door Ado. We zitten inmiddels in de 64ste minuut. Gert is de maker van deze treffer. En die houtkamp, tijd om te wisselen, vind ik hoor. Ja, dat vindt Filip Koku ook. En wat ik wel heel prettig vind. Matas, hij heeft hier vier seizoenen gespeeld. 34 doelpunten in 84 wedstrijden. Hij gaat naar de kant voor PSV. En krijgt toch ook van het publiek van Groningen... als bedankje denk ik voor bewezen dienst in het verleden. Een uh, mooi applaus. Maar hij zal zeker niet blij zijn. Want hij speelt een dramatische wedstrijd. Matas. hij wordt vervangen door Jurgen Lokadia. 1-0, nog altijd een voorsprong voor Groningen. Had zomaar 2-0 kunnen zijn. Toen Zivkovic. Uh, ik uh, meldde het al. Hij is in de ploeg gekomen. Een goede kans kreeg. En meteen richting het doelschoot. maar de bal een half meter naast het doel van Titon schoot. Nu is PSV in apen met de paai, maar hij krijgt de bal niet voor het doel. Komt de bal wel bij Hiljemark terecht. Die schuift hem naar Bakali. Bakali trekt naar binnen, gaat langs één, twee man, maar de derde is te veel. En dan komt de bal bij Bizot. en die bedenkt zich geen moment. Ramt de bal naar voren en die Zivkovic maakt het meteen zijn tegenstander Hendriks moeilijk. Maar Hendriks kan de bal koppen naar Bruma. Bruma op de helft van FC Groningen, speelt de bal naar Toivonen. Toivonen Hiljemark. Hiljemark kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja. Ja, het is druk natuurlijk, want uh, ik zie een mannetje of zes in de verdediging nu lopen bij FC Groningen. Die willen uh, met hand en tand die uh, voorsprong verdedigen, maar nog altijd balbezit. Nu voor Maher. Maher gaat lopen met de bal, komt op de rand van het strafschopgebied, Maar daar stuit het constant. Nu is het uh, goed werk, wilde ik zeggen, van Kief de Belt. Maar een overtreding is er begaan door uh, Maher en dus een vrije trap voor FC Groningen. Ik kijk naar het scorebord. Dan zie ik een 1 bij FC Groningen en een 0 bij PSV. En dat na 68 minuten spelen in Groningen. De tennisfinale in Wenen. Hazen tegen Hazen. Het is weer op serve, Marcella. Ja, 4-3 nog wel voor Robin en Hazen. 15-30 op de service van de Duitser. Die komt met een goede eerste service. Harde klap, winner. Ja, precies in het hoekje. En dan wordt het uh, 30 gelijk. Hazen die uh, na die hoek snelde. Is redelijk uh, fit, redelijk snel. Ik zie hem veel ballen halen. Het uh, is ook altijd uh, ja, vroeger vanuit zijn jeugd een, een counteraar geweest. Hij wil al die ballen halen, terugspelen. En dan ineens komt hij met een kort balletje. Dat doet hij vandaag trouwens ook. Hij speelt uh, afwisselend, gevarieerd. Dat is uh, de kracht van Robin Hazen. Dan komt uh, de service van Tommy Haas. De eerste service uh, gaat uit. Hij is wat minder gaan serveren. Hazen beter. Hazen staat op tien aces. Tommy Haas op vijf. Daar komt de tweede service. Return is goed voorhand. Uh, hard cross van uh, de Duitser. Nog een voorhand. Nu langs de lijn, maar in het net. Ja, uh, mat uh, oogt uh, Tommy Haas nu misschien toch wat aangeslagen na het verlies uh, van die tweede set. En dat staat nu weer uh, breakpoints uh, voor Robin Haas. Zo golft het op en neer. We hebben heel wat uh, breakpoints en breaks uh, gehad. Twaalf uh, breakpoints uh, voor Haas al. Elf um, voor Tommy Haas. En uh, zo krijgen we al uh, heel wat uh, belangrijke punten te zien. Nou, gaat uh, Haas hier naar 5-3. Eerste service is goed. De return ook voor hen. Uh, en Haas naar het net. Nee, die pasing van Robin Haase die komt niet goed uit. Die bal mist hij en zo wordt het weer 40 gelijk. Tommy Haase, een enorme allround speler. Dit jaar in Miami, het grote toernooi, het toernooi Miami won hij nog van Novak Djokovic. Op zijn 35ste verjaardag. Djokovic die toen nog de nummer 1 was. Onlangs voorbij is gegaan door Nadal. 40 gelijk. Goede service. Nee, die bal die wordt net uitgegeven. Dus een tweede service voor Tommy Haas. Die van de grootste der aarde op tennisgebied heeft gewonnen. En van geen ophouden weet. Het is een fitnessfreak. Hij heeft zijn dieet aangepast, hij reist met een visio en hij wil voorlopig ook nog niet stoppen. Hij staat nu op voordeel op het randje van vier gelijk. Het wordt dus tot slot wel een heel spannend gevecht in die derde set. Mocht het gelijk opgaan krijgen we een tiebreak. Maar zover zijn we nog niet. Het is overigens de eerste keer dat deze twee tegenover elkaar staan. Service is goed. De rally aan de gang. De voorhand van Haas. En die bal is uit. Nou, zo gaat het weer terug naar 40 gelijk. Blijft het dus 4-3 voor Robin Haas. Tommy Haas serveert in de derde set. In de eredivisie staat het 1-0 bij FC Groningen tegen PSV. Na 70 minuten spelen. Het is 4-1 tussen Peck en ADO. En in de eerste divisie wordt gespeeld Achilles 29 tegen Willem 2. Daar inmiddels 1-4, met onder meer drie doelpunten van Ruud Boymans. Graag tot zo, na vieren voor de beslissingen in het voetbal en het tennis. En te okay. Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is... En wanneer ben ik dan arbeidsongeschikt?